Italië kan meer doen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Dat schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. De regering van premier Berlusconi neemt de problemen serieus... maar kan nog meer bezuinigen, schrijft De Jager. Premier Rutte zal daar vanmiddag in Brussel op aandringen. De meeste Nederlanders vinden het niet erg dat zorgverzekeraars... alleen contracten afsluiten met ziekenhuizen die ze goed vinden... blijkt uit een enquête van patiëntenverenigingen...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 Op Giro 555 is tot nu toe ruim 5 miljoen euro binnengekomen... voor slachtoffers van de droogte in de horen van Afrika. De samenwerkende hulporganisatie stelde het Giro nummer 10 dagen geleden open. Meer dan 10 miljoen mensen in Somalië, Kenia en Ethiopië... kampen met voedselgebrek. De Verenigde Naties hebben de situatie in delen van Somalië... officieel uitgeroepen tot hongersnood. De finale van de Copa America gaat tussen Uruguay en Paraguay...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 en Marcel Ooster. Donderdag 21 juli, goedemorgen. Dit is de dag dat de Space Shuttle definitief aan de grond wordt gezet. Maar toch ook de dag dat er in Brussel hopelijk een akkoord komt. De regeringsleiders hopen van de Eurolanden... komen tot een zachte landing voor het reddingsplan voor Griekenland. Veel aandacht vanochtend voor de euro. Onder meer via vragen die u heeft gestuurd. In ieder geval ligt er straks een plan... waar de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy het over eens zijn. We proberen vanochtend uit te vinden wat daar ongeveer in staat. Wouter Meijer in Berlijn spreken. We en net als woordvoerder van financiën van de PvdA, Ronald Plasterk, ook de Tweede Kamer buigt zich daar vandaag nog over en praat met de minister, de jager van financiën. Wat ze vandaag in Brussel zouden moeten beslissen, vragen we aan de hoofdeconom van de Rabobank, Wim Boonstra ander nieuws. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam lijkt maar geen grip te krijgen op die multiresistente bacterie die er nog altijd rondwaart. We praten daarover met de inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Volksgezondheid, Gerrit van der Wal. En met Wilna Wind van de Patiënten- en Consumentenfederatie die afraadt om nog voor dat Maastadziekenhuis te kiezen. En dan Groningen. Dat stopt met het inzetten van geluidskameras. Die moeten aanslaan op agressief geluid. Alleen. Ze werken niet. We bellen met de burgemeester van Groningen. Wandelaars in de Vierdaagse gaan vandaag de heuvels in. De renners in de Tour komen nu bij de echt serieuze open. De Calabier zou de Tour vandaag wel eens kunnen beslissen. Verder worden Essen, en dan hebben we het over bomen, massaal ziek. En verdiepen we ons in het WK Tijgeren. In dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En dan is ons account NOS Radio 1. Die Tatsache, dass man jetzt sechs Stunden oder sechseinhalb Stunden, je nachdem wie man rechnet, zusammengesessen hat, ab 10 Uhr heute Abend dann auch zu dritt, zeigt, dass man ernsthaft verhandelt hat. Und wenn man jetzt nach sechseinhalb Stunden auseinander geht, dann heißt das natürlich auch in meinen Augen, dass man eine Lösung gefunden hat. Wir wissen noch keine Details. Bonsoir ja, Merkel en de Franse premier Sarkozy zijn er dus eens geworden... over een gezamenlijk voorstel voor nieuwe hulp aan Griekenland. Het heeft een Duitse regeringsvoortvoerder vannacht meegedeeld. Details zijn nog niet bekendgemaakt. Duitsland vindt dat de banken moeten meebetalen aan het reddingsplan. Frankrijk is daartegen. Welke oplossing nu gekozen is, is nog niet duidelijk. Tweede Kamer hier in Nederland is teruggeroepen van recess om te debatteren over de inzet van Nederland bij de Eurotop van vanavond... Waar de plannen van Duitsland en Frankrijk besproken gaan worden. Gebeurt om tien uur vanochtend. Deze uitspreiding spreken we met Ronald Plasterk... over de positie die zijn Partij van de Arbeid inneemt. Er lijkt maar geen einde te komen aan de langste formatie in de geschiedenis... na de emotionele oproep van de Belgische koning Albert. Gisteren gaat nu de partij CD&V mee in de onderhandelingen. Christendemocraten hadden nog wel wat voorwaarden. Een aantal pro-Waalse voorstellen moeten van de onderhandelingsnota van formateur die Roepo verdwijnen. En daar is volgens CDNV aan voldaan. Die Roepo stelt nu voor die de oncommissioneren. Dus dat betekent verwijzen naar de Griekse kalender. Die komen nooit meer op deze onderhandelingstafel terecht. Nederlanders vinden het niet erg dat zorgverzekeraars alleen contracten afsluiten met bepaalde ziekenhuizen. Blijkt uit een enquête van de koepel van patiëntenverenigingen, de NPCV.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 61% van de deelnemers vindt het eigenlijk wel goed dat ze een keuze maken uit het aantal zorgaanbieders. Uh, maar 84% van de deelnemers in onze meldactie die vindt dat het wel heel erg van belang is... dat ze geïnformeerd worden over de criteria die die zorgverzekeraar erbij hanteert. Ja, en nu kunnen patiënten nog zelf kiezen naar welk ziekenhuis ze gaan. Nou, zorgverzekeraars die gaan steeds selectiever zorg uh, inkopen. Die gaan niet meer met alle zorgaanbieders contracten afsluiten... Maar die zijn er selectiever in, die gaan kijken naar kwaliteit en naar kosten. Dat betekent dat je dus niet meer bij elk ziekenhuis terechtkomt... omdat het kan zijn dat jouw zorgverzekeraar nou net niet het contract heeft... met het ziekenhuis waar je naartoe zou willen. Ja, voor patiënten is het onacceptabel als zorgverzekeraars... alleen maar naar de kosten zouden kijken. De Limburgse woningstichting Servatius voordert tientallen miljoenen... van haar ex-bestuursvoorzitter Verzeilberg... en acht voormalige leden van de Raad van Toezicht... Bestuurder Wenink van Servatius. Dat wil zeggen dat wij aan de rechter gaan voorleggen... of hij met ons van mening is dat uh, deze persoon... Uh Eindverantwoordelijk waren en ernstig verwijtbaar zijn. op het moment dat zij de besluiten namen rondom dit project. Volgens de stichting zijn zij verantwoordelijk voor het mislukken van het prestigieuze Campus Maastricht-project. Langs de oever van de Maas zouden studentenhuisvesting, kantoren en een universitair sportcentrum komen. Alles ontworpen door de vermaarde Spaanse architect Calatrava. Maar de kosten liepen gierend uit de hand. De schade is wat ons betreft nu beraamd op ten minste 60 miljoen euro. Uh, dat is gebaseerd op de inmiddels uh, afgeschreven investeringen... omdat het project stopgezet uh, moest worden vanwege lopende kosten... en gebaseerd op de claims die wij hebben gekregen... naar aanleiding van het stopzetten van dat project. Volgens de woonstichting had bestuurder Van Zelberg het project niet goed voorbereid en om niet te grote risico's. De raad van toezicht zag dat niet, zegt Servatius, en heeft daardoor gefaald in haar controlerende taak en is daarmee net zo goed schuldig. Een verdachte van de dubbele moord in Middelburg zou een ex-militair uit België zijn. Dat meldt Omroep Zeeland op basis van bronnen dicht bij de familie. Een echtpaar werd maandag neergestoken door een ex-schoonzoon. De man was al eerder in beeld bij de politie. Onder andere omdat hij verdacht wordt van brandstichting in het huis van de dochter. Ook had de man al eerder zijn ex-schoonouders bedreigd. Het OM wilde al overgaan tot vervolging. Lokal burgemeester van Middelburg. De suggestie dat dat misdrijf te voorkomen zou zijn. Die, die vind ik toch wat bedenkelijk. Ik, ik denk dat het gewoon een familiedrama is. wat geëscaleerd is. En ja, dat is heel erg, heel erg naar. Maar ik denk niet dat dat te voorzien was. Een speciale commissie van het OM gaat nu onderzoeken of er fouten zijn gemaakt. Groententelers in Limburg dreigen massaal failliet te gaan aan de gevolgen van de EHEC-crisis. Hoewel de bacterie nergens meer te bekennen is, wordt groente nog steeds slecht verkocht. In Nederland gaan de komkommers dan wel weer gewoon over de toonbank. Maar in Duitsland is de consument minder goed van vertrouwen. De telers konden aanspraak maken op een Europees noodpotje. Maar dat potje is leeg. En extra geld erbij komt er niet. Deze Limburgse teler ziet het somber in. Het is echt funest. Dit is gewoon een, een drama voor. Uh voor de complete tuinbouw uh, Nederland. Als er niet snel extra geld komt, dan is het voor de telers te laat. Zo denkt ook de Limburgse Land- en Tuinbouworganisatie. De telers kunnen nu al nauwelijks het hoofd boven water houden. Als het uh, ja, dweilen blijft met de kraan open... Ja, dan zal het voor uh, velen toch uh, het einde van het bedrijf betekenen. Of uh, gewoon zo uh, hoge financieringslasten krijgen... dat de vraag nog maar is van, uh, komen we hier nog ooit uit? De telers roepen ook de Duitse overheid op om een campagne te starten om groenten te promoten. Wij zouden heel graag zien dat dit door middel van uh, promotionele activiteiten ook door de Duitse overheid rechtgezet gaat worden. Dat de Duitser gewoon weer weet dat ons product voedselveilig geteeld wordt en heel gezond om te eten is. Limburgse land- en tuinbouworganisatie geeft de moed nog niet op en gaat toch proberen ook om nog extra geld bij de Europese Unie los te krijgen. Dan nou, het financiële nieuws. Uiteindelijk konden de onverwacht goede kwartaalcijfers van onder andere Coca-Cola, IBM, Google en zelfs een recordwinst van Apple de beleggers niet overtuigen. Op de achtergrond spelen de Amerikaanse budgetproblemen en natuurlijk de schuldencrisis in Europa een te grote rol. Dat betekende uiteindelijk voor de beurzen dat ze licht in de min sloten. Dat Jones verloren, 1 tiende procent en de...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 10 minuten over 6. Beyoncé heeft speciaal voor het personeel van het ruimteschip Atlantis een audioboodschap opgenomen: Good morning, Atlantis. This is Beyoncé. You inspire all of us to dare to live our dreams. To know that we are strong enough and smart enough to achieve them. Space Shuttle vertrok op 8 juli voor een laatste missie. Na deze missie wordt het Space Shuttle programma van NASA stopgezet. to the die dus een persoonlijke boodschap had voor het personeel van het ruimteschip Atlantis. Je hoort er zo meer over trouwens. Het is de derde dag van de Vierdaagse van Nijmegen, Joris van de Kerkhof. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, op de tweede dag vallen er altijd de meeste mensen uit. Hoe, hoe is dat gisteren geweest? En met andere woorden, hoe is dat voor morgen? Hoeveel gaan er nog van start of zijn er al van start? Ja, er zijn er al een hele hoop van start uh, gegaan. De eerste die gaan dat rond een uur of vier weg en dat loopt dan zo tot half acht uh, door. Um, opmerkelijk weinig uitvallers op dag ja. twee. Normaal zijn er dan de meeste die uitvallen, maar nu zijn er maar 868 uh, uitgevallen. Dat betekent dat er uh, nou, nog ruim 39.000 mensen uh, over zijn uh, om te gaan wandelen. Uh, en die, uh, die komen dan van alle kanten weer richting Wetteren deze ochtend. En dan gaan ze de heuvelen in, hè? Ja, ik hoorde gisteren iemand zeggen dat ze vandaag het Toscane van Gelderland gaan bewandelen. Ja, kijk, dat klinkt wel heel mooi. En ik, en ik dacht zelf: Toscane van Gelderland, waar eindigt deze zin? Maar later begreep ik waar het over ging. Ja, het heeft met heuvels te maken. Um, en ik ga niet wandelen, ik ben op de fiets, zoals je misschien al hoorde. Ja, verstandig. Um, die heb ik net gehaald bij het hotel, ik moet ik even een sleutel teruggeven. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Um, in het hotel zitten ook allerlei mensen al te ontbijten. Um, er zijn ook een hoop mensen die, um, er zijn ook een hoop mensen die uh, via het station uh, binnenkomen uh, en dan uh, met alle gemak richting wedren lopen. Um, en bij de wetren is er ook iemand van de universiteit en die doet al jaren onderzoek naar van alles. En ik weet niet of jij een centimeter bij je hebt, Marcel? Normaal niet, maar ik zal even voor je kijken. Um, nou ja, die worden hier ook uitgedeeld en dan wordt uh, de buikomvang uh, gecontroleerd. Oh. En ik weet, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik geloof dat mannen iets van 102 mogen hebben voordat het gevaarlijk wordt. En vrouwen, ja dat is dan een uh, stuk minder. Dat is een kleiner centimetertje voor Lara en een wat grotere voor jou en dan uh, nou, merk, je vanzelf, merk je vanzelf dat het, uh, dat het goed is. Dat onderzoek doen ze al een paar jaar en dan gaan ze ook jaren mee door om wandelaars uh, te volgen. Want wandelaars blijken een enorm gemiddelde uh, groep te zijn... als je het uh, hebt over de gezondheid uh, van mensen. Nou, de gezondheid van mensen, voordat ik naar nou, dat onderzoek ga... de gezondheid van mensen ga ik ze ook nog wel even op het station controleren. Want de enorme tegenstelling... Pff, fietsen, dat is ook niks hoor. Als je allemaal... Ja, de de en voetballen. fietsen, dat is Go lastig. Goeie dan. conditie. Je doet het goed. Ja, ja, hele goede conditie. Uh, maar waar moet ik die centimeter nou laten? Um, de enorme tegenstelling op het station iedere ochtend uh, voor mensen die het feest hebben gevierd van de Nijmeegse feesten. En de mensen die gaan wandelen, nou, daar ga ik zo ook nog eens even tussen staan. Tussen de herrie van het feest, en, of om maar te zeggen, de, vlie, de bierflesjes van het feest en de melkflesjes van de wandelaar. Maar dat straks. Joris van der Kerkhof in Nijmegen over buiken en buien en heuvels en wandelaars. Door naar Alkmaar. De ene grootste rosse buurt van Nederland... wordt drastisch verkleind. We hebben het over de Achterdam in Alkmaar. Er wordt twee derde van de ramen gesloten. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Die vindt, net als de gemeente, dat de grootste raamexploitant... geen vergunning hoeft te krijgen om ramen te verhuren in panden... die mogelijk met crimineel geld zijn gekocht. De gemeente wil hiermee beginnen met het terugdringen van de prostitutie op de Achterdam.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 De Essenziekte rukt op in Nederland. Vorig jaar werd die voor het eerst gesignaleerd in ons land. En inmiddels is die wijdverbreid. De schimmelziekte is een serieuze bedreiging voor Essen. Je sterven de takken af en in het buitenland, waar de ziekte al langer huishoudt, gaan heel veel bomen dood. Verslaggever Theo van Brugge ging gisteravond met boswachter Joris Hellevoort op pad in de buurt van Bunnik. We lopen hier dus een stukje Esshaakhout bij Bunnik. Nou, hier kun je het al zien.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 Joris Hellevoort houdt van Essen en Essen wordt bedreigd door de Essenziekte. Het Radio 1 Journaal Sport. Paraguay is de tegenstander van Uruguay in de finale van de Copa America, het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap. Paraguay speelde in de halve finale tegen Venezuela. Na verlenging stond het nog 0-0. Venezuela had de meeste kansen, maar scoorde niet. Nou, Paraguay won dus uiteindelijk na strafschoppen. Het werd uh, 5-3. In de Paraguayanse hoofdstad Asusión barstte het feest na de beslissende strafschop flink los. Ja, daar word je blij van. De finale is zondag in Buenos Aires. De Noor edvald Bossen Hagen heeft zijn land... de vierde etappe zeggen alweer in de Ronde van Frankrijk bezorgd. Voor Hagen zelf was het zijn tweede overwinning deze Tour. Zijn landgenoot Thor Huushoft won de andere twee etappes. Bos Hagen kwam gisteren solo over de finish... in de eerste voorzichtige bergetappe in de Alpen. De allround-renner is geen grote klimmer... maar baarde, net als Huushoft, wel opzien in de bergen. Bos Hagen moet het antwoord op de vraag... waar die Noorse kracht dan opeens vandaan komt... eigenlijk ook schuldig blijven. I don't know. It's uh, <laughs> it's uh, no. It's really good. we do have a really great tour and uh, getting the right breakaway. So yeah, I think we are in good good form. The two Norwegian swiss uh, in in the tour. So it's really great to be being Norwegian and also all the Norwegian fans around the course. They help us a lot. Nou, Boas van Haken zegt dat hij in vorm is en steun krijgt van het publiek. Hij sprong op de laatste call van de dag weg uit de kopgroep van 14 man. Daarin zaten ook Bauke Mollema, Maarten Tjallingi en de vakansolei-renners Bjorn Leukemans en Borut Bozoek. Mollema ondernam nog een poging om de Noord te achterhalen, maar strandde met 35 seconden achterstand op plek 2. Net niet, hè? Dat is uh, ja, weet je, natuurlijk een mooie uitslag. Maar. Oh ja, ik had zo graag gewonnen, hè! Maar goed, hij was gewoon te sterk uh, bergop. En uh, ik denk bergaf heeft hij zich ook nog uitgelopen. Dus ja, terecht te winnen, denk ik. Achtervolgende peloton probeerde Alberto Contador opnieuw seconden te winnen. Dat leek ook te gaan lukken toen hij samen met zijn landgenoot... Samuel Sanchez in de afdaling afstand nam van onder andere de gebroeder Slek. En Cadel Evans vlak voor de streep werden dus twee Spanjaarden... echter toch weer ingelopen. De enige die wel wat averij opliep was gele truidrager Thomas Verclair. Hij miste in de afdaling een bocht en reed door op een parkeerplaats. Het verloor, uh, verloorde door 27 seconden op de klasse mensrenners. Verclair rijdt nog wel gewoon trouwens in de gele leiderstrui. Rob Ruij ging onderuit. Vlak voor de laatste klim kwam de renner van Van Kanselij ten val. En kreeg hij ook nog eens te kampen met pech. In die bocht lag Grend. Dus uh, ja, ik zou zeggen dat moet niet, uh, niet liggen in, uh, in de finale van een wedstrijd. Maar ik uh, lag toch. En, uh, ja, ik schoof eigenlijk uit het niets uh, onderuit. En uh, ja, uiteindelijk uh, mijn ketting die lag niet meteen op de fiets. Dus uh, ik had eigenlijk een nieuwe fiets nodig, want uh, het schakelsysteem functioneerde niet meer goed. En uh, ja, dat kost allemaal tijd. Ruig verloren daar de 2,5 minuut op de klassementsrenners. In het algemeen klassement staat hij nu 22ste op een kwartier van de gele truitrager Claire. Vandaag staat dan de koninginnenrit op het programma. Drie calls van de buitencategorie met aankomst bergop op de Col du Calibier. Maar even naar het voetbal. Feyenoord hoopt vandaag de onderhandelingen met Ronald Koeman af te ronden. Hij moet in Rotterdam de opvolger worden van Mario Been. Vorige week stapte Been op, omdat een groot deel van de spelersgroep geen vertrouwen meer in hem had. Koeman was voor het laatst als trainer werkzaam bij AZ. Daar werd hij eind 2009 ontslagen. Als Koeman bij Feyenoord aan de slag gaat, wordt hij de eerste die als speler en trainer bij Ajax, PSV en Feyenoord in dienst is geweest. Radio 1, het NOS-journaal. Half 7, hier zijn we de Jong. Goedemorgen. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel zijn het eens geworden over een mogelijke oplossing van de Griekse schuldencrisis. Het is nog niet duidelijk wat hun voorstel inhoudt. Het plan wordt vanmiddag besproken op de Eurotop in Brussel. Italië neemt de financiële problemen serieus, maar kan nog meer bezuinigen, schrijft minister De Jager aan de Tweede Kamer. Premier Rutte zal er daarom vanmiddag in Brussel op aandringen dat Italië meer doet om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Nederlanders vinden het over het algemeen prima... dat zorgverzekeraars alleen contracten afsluiten... met ziekenhuizen die ze goed genoeg vinden. En dat blijkt uit een enquête van de koepel van patiëntenverenigingen en PCF. De parlementsverkiezingen in Egypte worden gehouden in etappes. Drie delen van het land gaan op verschillende dagen naar de stembus. Door de verkiezingen te spreiden... kunnen rechters alles goed in de gaten houden. Dat is de gedachte van de militaire raad. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In de zuidwestelijke helft van het land is het bewolkt en heel lokaal kan er een beetje regen vallen. Over het noordoosten trekken enkele opklaringen en op verschillende plaatsen is mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen 9 graden in opklaringen en 16 graden aan de westkust. Vanochtend is het bewolkt in het zuiden en in het noorden laat de zon zich af en toe zien. Er ontstaan stapelwolken en vanmiddag volgen een aantal stevige buien. Een enkele bui kan ook gepaard gaan met onweer. Alleen in het noorden lijkt de buigheid wat mee te vallen. De wind rijdt naar het noorden is dan zwak tot matig van kracht. De middagtemperatuur komt uit tussen 18 graden aan zee tot 22 graden in het zuidoosten. Vanavond verdwijnen de buien langzaam en blijft het op veel plaatsen droog. Morgen is er in de kustprovincies wat meer ruimte voor de zon. In het binnenland ontstaan veel staalwolken en ook enkele buien. Bij een matige noordwestenwind wordt het 17 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in Limburg. ABB Verkeersinformatie: Er staan geen files, maar in het oosten van het land komen mistbanken voor. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Door onze enorme CO2-uitstoot verandert het klimaat.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 Het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. Het is de dag van de Europese top over Griekenland. Komt er geld? Wie gaat betalen? En vooral. Komt er genoeg geld? De discussie wordt gevoerd in de Europese hoofdsteden en uiteindelijk vanmiddag in Brussel, waar de knopen moeten worden doorgehakt. We vroegen aan u, de luisteraar, welke vragen vanmiddag beantwoord moeten worden daar in Brussel. En we gingen langs bij deskundigen voor het antwoord. En de eerste is Errol Spencer Hofmans uit Voorburg, die wil weten: de spanningen over het dreigend faillissement van Griekenland en de problemen in Italië worden versterkt door de kredietbeoordelaars en speculanten. Waarom staat hun gedrag niet ter discussie? Hans Oudshoorn, beleggingstrainer bij Alex Vermogensbank. Als je kijkt naar wat er gebeurt, dan is het vaak een oorzaak en gevolg. En de speculanten, daarvan wordt vaak gezegd dat zij ervoor zorgen dat een crisis verergert... of dat een koers van een adel valt of dat de rente bepaalde beweging gaat maken. Maar daar liggen eigenlijk altijd oorzaken aan ten grondslag. En als je kijkt naar Griekenland, dan was dat de creatieve boekhouding. En het is dus vaak eerder dat zij een probleem duidelijk maken voor de markt... dan dat ze ervoor zorgen uh, nou ja, dat het probleem bij hun begint. Jaap van Duin, econoom en publicist. Nou ja, kijk, die speculanten en die kredietbeoordelaars die doen... Uh, die maken duidelijk wat er in de markt leeft. En waar de Europese leiders maar niet mee om weten te gaan. Uh, dus ze hebben denk ik een nuttige functie. Kijk, de speculanten... Ja, die, die reageren ook weer op het uh, handelen of uh, het nalaten daarvan uh, van de Europese leiders. Uh, en die signaleren dus ook een probleem. En dat probleem gaat niet weg uh, door die uh, speculanten bijvoorbeeld uh, te verbieden. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Openbare Financiën. De markt gelooft uh, Europa en de Europese overheden uh, niet meer. En daardoor gaan ze steeds hogere rentes vragen, want ze zijn bang dat ze hun geld kwijtraken. Uh, zolang de Europese overheden blijven aanmodderen en geen uh, adequate oplossingen bedenken voor de crisis, be bevestigen ze daarmee het wantrouwen van de markt. En dus wordt die slechte verwachting, wordt vanzelf de waarheid. Dus uh, de, de slechte verwachting van de markt kan een self prophecy worden. Een zichzelf bevestigende crisis worden. En dat is iets wat uh, we nu in Europa ten alle tijden moeten voorkomen. Nou, later in de uitzending meer vragen van luisteraars en antwoorden van specialisten over de Europese top over Griekenland. Het is vijf over half zeven. Nog een paar uur zweeft Space Shuttle Atlantis door ruimte... en daarna nog een stukje door de dampkring door de atmosfeer van de aarde. En daarna is het definitief gedaan met het Space Shuttle tijdperk. Het heeft dertig jaar geduurd. Na zijn landing verdwijnt deze Space Shuttle in een museum... en alle andere Space Shuttles ook de, uiteindelijk... en kunnen de Amerikanen voorlopig alleen vanuit Rusland... nog met een raket de ruimte in. Met weemoed nemen de Amerikanen dan ook afscheid van hun geliefde Space Shuttle. 30 jaar geleden, de space shuttle launched into space. This year, the shuttle era ends. Let's take a look at the world's first reusable space vehicle the space shuttle system. het begon allemaal bij de columbia 30 jaar geleden voor het, het, het eerst was het mogelijk een space shuttle, space shuttle met spullen en mensen de ruimte in te sturen en weer opnieuw te gebruiken columbia challenger discovery atlantis en endeavor hebben 130 flights in totaal naar de final frontier Ze hebben meer dan 350 in de space 130 vluchten, met in totaal 350 astronauten aan boord... hebben de Columbia, Challenger, Discovery, Endeavour en Atlantis gemaakt. Ruimtestation ISS was vaak de bestemming. Ook bij deze laatste vlucht van de Atlantis... waarin ze voedsel moesten meenemen voor de collega's op het ruimtestation. Met genoeg eten aan boord voor een jaar vertrok Atlantis op 8 juli richting ruimtestation ISS. En toen de klus bij het ISS geklaard was, barstte het sentiment pas echt los bij de Amerikanen. Zo werd de laatste satellietlancering geflankeerd door een gedicht van een astronaut. Yes, Rex, we you. werden talloze laatste interviews vanuit de ruimte gegeven. What was that separation like? En kwam er ook nog een tip vanuit de ruimte. Iedereen die de kans heeft om te kijken naar de landing moet dit doen. En een herinnering maken in zijn geheugen. Zoiets als dit ga je nooit meer zien. En voor iedereen die de tip van deze astronaut wil opvolgen... en de landing van de allerlaatste Space Shuttle live wil zien... journaal 24 zendt die landing even voor het middaguur live uit. Het zal zo net na 11 uur gebeuren. Dan de Tour de France. De renners gaan vandaag over een van de klassieke bergen in de Alpen... de Galibier. En die zal het goed voor veel Nederlanders langs de kant... ziet verslaggever Paul Sanders. Het is een van die beroemde bergen, de Galibier. En dus komen daar ook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 Dit is het geluid van sneeuw dat op de berg is gevallen. Maar aan de andere kant krijgen die mensen ook heel wat voor terug. Er is namelijk bijna helemaal niemand. Deze Luxemburgers vermaken zich met het schrijven van alle namen van het Leopard-team van de broertjes Slek. Die komen natuurlijk uit Luxemburg. op het wegdek. Ja, we schrijven alle namen. De hele man schaalt op de bodem. We schrijven Leopard, we schrijven die namen van Andy en Frank. Ja, alles van allemaal. Jeder jede acht. Ja, het is Maxim, Maxime, Linus, Kanschelara, Stuart, Jens en Joost. Dat blijft nog Jacob Vudelang, die beiden slechts. En dan is het C. Dan is het, ja. Maar ze hebben er wel heel wat voor over moeten hebben... om zo vroeg op die berg te zijn, want het is koud en het is nat... En ze hebben de nacht doorgebracht in een tentje... waar de sneeuw en de nattigheid in is getrokken. Ja, dan ben je wel een echte wielerfan. Ja, het was echt slecht. Het was het, het, het, het, het, het had geschneid hier. Ja, we hadden problemen in het zelt, die waren niet zo dicht. Het was echt koud. We zijn te fünft. We hebben vier zelten. En het was niet zo toll gestern Het was kalt. Het was kalt, het was windig. De sneeuw die op het zelt lag... War... Ja, hij is doorgedrongen. was en niet slecht. Niet optimaal? Nee. Zo, het niet dat het best is. Even verderop zitten twee jongens midden in de wei op een klapstoeltje. Het zijn twee Nederlanders uit Mil. Speciaal hier naartoe gekomen voor de Galibier en voor de Albduins. Ja, heerlijk. Lekker weer, die dachten we. En toen kwam je hier en toen dacht je. Brrr. Ja, overal sneeuw, alles nog wet. Achter de sneeuwschuiver aan de berg op.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 Net dat extra gevoel, dat geeft ook wel... Je uh, ziet het afzien dat. op de gezichten, dat kun je op de televisie misschien iets minder goed zien. Nee, inderdaad. En uh, ja, ook gewoon uh, de berglucht lucht en ook alle vergezichten, het ziet er allemaal gewoon geweldig uit. Ja, we gaan natuurlijk niet op de grond ergens staan, dat is niet leuk, we bij komen zoeken. In de bergen, ja, het is gewoon prachtig. Ja. Hé hey jongens, wat doen jullie qua eten en drinken? Want jullie zullen toch uh, iets, iets moeten doen, iets moeten eten. Nou, we gaan altijd van tevoren, uh, gaan we inderdaad gewoon naar de supermarkt en dan trekken we allemaal van die uh, blikjes met zo'n lipje eruit. Inderdaad, dan heb je hache, goulash en zo'n soort dingen... Een pannetje met een gasbrandetje, gasbrandertje, rijst en zo komen we de dag wel door inderdaad. En uh, brood. En brood vooral inderdaad, ja. nee, met pasta. Ja. En een uh, koelboxje. Met een paar appeltjes. Ja, is inmiddels een beetje licht met het musli met melk doen we altijd in de buiten. En hier zijn de blikjes waar we het over hadden met een beetje rijst erbij. Je hebt de melk ook meegenomen dus? Uh, ja, de melk helpt goed is wel, in ieder geval. Ja, daar staat hij inderdaad. Een ja. beetje anders erbij en dan komen we nog zelf nog gezond uh, door inderdaad. Ja precies. Hoe lang moeten jullie hiermee doen? Uh, twee dagjes maar.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 Politiek tijgeren kan die vast wel. De wethouder, kardinaal uit Weert. Maar overleeft hij de stormbaan in het echt ook? Gaan we hem zo meteen vragen. Ja, spannende aankondiging. En nu eerst naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen. Er staan op dit moment geen files. Er is wel een waarschuwing voor mist. Want in het oosten van het land komen mistbanken voor. Wat verwacht je van de ochtendspit? Edwin, zal rustig blijven. Ja, het blijft rustig. Gisteren ochtend stond er niet meer dan 30 kilometer file. En ook vandaag zal het niet veel meer worden. We houden je eraan. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten over half zeven. Suriname gaat de inval bij de tijdelijk zaakgelastigde in Den Haag rapporteren aan de VN. Dat zegt de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lakin. Afgelopen zaterdag deed de politie Haaglanden een huiszoeking bij de diplomaat. U hoorde daar eerder deze week al over. Hoewel de bewoner zich legitimeerde, ging de politie door met de inval. En dat is in strijd met de conventie van Wenen. Wereldomroep correspondent Harmen Boerboom vroeg aan Lak'in... waarom Suriname de zaak zo hoog speelt. Het is gebruik binnen het internationaal verkeer... wanneer dit soort incidenten zich voordoen... dat het gerapporteerd wordt. Dat is anders dan een klacht indienen. we gaan uiteraard... het instrumentarium is er, we zijn lid van de organisatie... en de mogelijkheid is er dat we gaan aangeven... dat zo'n geval zich hier voorgedaan. En wat betekent dat voor Nederland als dat gerapporteerd wordt? Wat betekent dat in diplomatieke zin? enkel land zou het prettig vinden om op dit soort gevallen... Uh, binnen het internationaal gebeuren gewezen te worden. Dus. Uh, ik weet niet, ik neem aan dat het niet prettig is. Ik heb heel duidelijk gemerkt de hele uh, welgemeende verontschuldiging... En de bezorgdheid van de Nederlandse vertegenwoordiger die hier bij mij was. Uh, dus ik, ik, ik, ik neem aan dat het ook niet prettig zit uh, voor de Nederlandse regering. Het huis, het betreffende huis van meneer Abiyamofo. dat blijkt nu op naam te staan van een drugscrimineel verdachte. In de Assemblée is al gesuggereerd, onder andere door de heer Somoharjo en door meneer Venetiaan, dat er ja, toch een soort complottheorie achter zit... dat Nederland Suriname weer zwart wil maken... en wil associëren met drugscriminaliteit. Wat is uw reactie daarop? Kijk, dat zijn natuurlijk een meningen van parlementariërs. Ik, uh, ik heb geen bewijs dat het zou gaan over een complot waar ik mee werk. Uh, is de reële situatie dat er zich een geval heeft voorgedaan waarvan wij vinden dat als er goed en zorgvuldig uh, werk had plaatsgevonden... dat dat helemaal niet hoefde te gebeuren. En dat wordt ook onderkend door uh, de, de ambassadeur die hier bij mij was. Dit, dit, dit is niet te accepteren, dit is een beetje te ver gaan, want het hoefde helemaal niet. Heeft uh, de felle reactie van Suriname ook te maken met de mogelijke reactie... weer vanuit Nederland van waar ook is, is vuur? Een Surinaamse diplomaat wordt toch weer in verband gebracht met drugscriminaliteit? We weten dat kleine ontwikkelingslanden die midden in de Amazone-regio liggen, waardoor grenzen moeilijk te controleren zijn, dat je vaak ook gebruikt wordt als transito dat de uiteindelijke grote winsten van die drugshandel gemaakt worden in West-Europa, voornamelijk in Nederland. Dus wanneer het beeld gecreëerd wordt, dat Suriname een drugsland is, moeten we ook kijken... Uh, wat de relatie is tussen vraag en aanbod... en op welke wijze je als ontwikkelingsland gebruikt wordt als transito uh, We weten wat de situatie is, we weten dat we eraan moeten werken... maar we moeten niet uit het oog verliezen waar dat grote geld gemaakt wordt... en welke structuur daarachter zit. Nou, de inval wordt dus gerapporteerd aan de VN. U hoorde de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken... Winston Lakin, correspondent Harmen Boerwam van de Wereldomroep hem. Dan naar Weert. Daar wordt vandaag het wereldkampioenschap tijgeren gehouden. Zo'n 100 jongeren en volwassenen zullen een stormbaan van 50 meter trotseren... om de aandacht te vestigen op het dreigende vertrek... van de Koninklijke Militaire School uit Weert. Wethouder John Kardinaal doet zelf ook mee aan het WK. Meneer Kardinaal, goedemorgen. Bent u al in overal gestoken? Ja, bijna. ja? Ja. Want u wordt wel vies. Nou, dat maakt mij niet zoveel uit. Daar <laughs> heb ik er graag voor over. En flink getraind in het tijgeren? Uh, nou, ik uh, doe dat uit de losse pols natuurlijk. En u doet dat dagelijks in de achtertuin? Ja. Goed. En hoe ziet de stormbaan eruit? Wat moet u doen? Ik moet uh, onder een net doorkruipen, dan 50 meter lang en allerlei andere onderweg natuurlijk. Wat komt er nog, wat komt u tegen? Ja, dat laat ik me verrassen, dat weet okay, ik nog niet. dat weet ik nog niet. Dus je hebt nee. nog, dat op zich niet kunnen voorbereiden? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Maar het gaat natuurlijk allemaal om uh, de Koninklijke Militaire School uit Weert. Het is een, een wat ludieke actie, lijkt mij zo. Ja, het is een ludieke actie waarmee we laten zien dat Weert trots is op de jongens en meisjes die naar de KMS een uh, opleiding genieten. En we zien daarvan ook het belang uh, van de KMS voor Weert, zowel naar het verleden toe... Ja, wat, met, wat is uh, dat voor belang? Nou, het is naar het verleden toe zeg maar, de historie die Weert heeft als laatste garnizoenstad van Limburg. Maar ook de KMS, de Koninklijke Militaire School, die al 60 jaar in Weert uh, uh, is opgericht. In 1951 uh, is die geopend. En naar de toekomst toe, ook met de mogelijkheden die de geplande uitbreiding daar op die locatie uh, had, ja, zien we daar natuurlijk het belang van in. En natuurlijk is Verweert ook de economische spin-off van groot belang... Zowel een werkgelegenheid als een besteding in de stad natuurlijk. Heeft u nog het gevoel dat u de KMS kunt redden voor Weert? Nou, wij we zien zeker mogelijkheden. Natuurlijk uh, zal Defensie moeten bezuinigen. Want dat is uh, landelijk beleid. Daar, daar kunnen we niet aan tornen. Maar er zijn gewoon wat, wat, wat mogelijkheden. En waarom wij denken dat Weert... Er ...een kans zou kunnen hebben om, om te sparen. Om, om, om misschien hier juist een cluster van... ...de onderofficiersopleidingen van Nederland te maken. Mm -hmm. Nu is de KMS school. De opleiding voor de onderofficieren voor de ja. landmacht. En daar zouden ook de andere disciplines van het leger bij kunnen. Ja, en als gemeente, welke mogelijkheden ziet u dan? Want u, u zult ergens geld vandaan moeten halen. Ja, om het te bekostigen. De, de, de geplande aankopen die zijn al doorgegaan. Dus de gronden zijn al verworven. Ja, ja. En in de verdere planuitwerking zouden wij als gemeente, dus natuurlijk al onze. ...bijdragen en kunnen leveren. Ja, maar hoe zeker is het dat uh, de KMS vertrekt uit Weert? Hoe ver zijn ze daar al mee? Nou, niets is nog zeker. Oké. Okay. Want uh, minister Hillen moet er nog over beslissen. Maar dat de totale bezuinigingen op ons, op, op ons als Defensie afkomen, dat mogen duidelijk zijn. Ja, en dan is het nog maar de vraag of een WK Tijgeren daarbij gaat helpen. Wat denkt u zelf? Ik denk het wel, want we willen ook daarmee laten zien... dat ook de bevolking uh, een warm hart toedraagt aan de Kamers. En dat ook de bevolking, en zeker ook voor een stad als Weert... in het Limburgse, daar waar eigenlijk alle legeronderdelen al zijn verdwenen... is het natuurlijk ook voor, van belang voor de werving van militairen. Ja. Met name ook uit het zuiden van het land. Natuurlijk. Dus hoeveel mensen komen er langs, denkt u, vandaag? Ik, ik hoop op enkele duizenden. O, nou, en u zelf gaat er graag voor zand happen. Ik uh, wil... Uh, de daad bij het woord voegen en ik wil me laten zien dat, dat, dat we niet alleen in woord achter de kamer staan, maar ook in daad natuurlijk. Succes ermee, meneer kardinaal. Dank je wel. En tegen ze. Ja, dank je. Goedemorgen. Dag. Maar weer eventjes naar Nijmegen. Ook daar veel militairen trouwens. Dag drie van de Vierdaagse. Opvallend weinig uitvallers trouwens op dag twee. Waarschijnlijk eh, komt dat doordat het voorspelde slechte weer uitblijft. Vandaag gaat de route voor de bijna 40.000 wandelaars over de Heuvels bij Groesbeek. Het weer is redelijk onvoorspelbaar. De ontmoeting tussen dag en nacht blijft iedere dag hetzelfde. Feestvieders die de laatste trein nemen en wandelaars die met de eerste trein aankomen. Joost van der Kerkhof ging eens even kijken op het station van Nijmegen. Iedere dag opnieuw. De Nijmekse feesten zijn voorbij. Het wandelen gaat beginnen. De nacht ontmoet de dag. De flesjes bier ontmoeten de flesjes melk. Treinen spugen allemaal wandelaars uit. En de feestvierders duwen zichzelf met moeite het station binnen. Fout gaat het bijna nooit. De mensen die vandaag gaan wandelen zien er opmerkelijk mond eruit. Weinig mensen uitgevallen de afgelopen dag. En die derde dag, ach, die heuvels, die zijn ook nog wel te nemen. Het wordt een mooie dag. Ik, uh, ik voel of ik uh, nog geen dag gelopen heb. Dus uh, ik ga lekker nog weer fris van start. Uh, Ruikt naar wiet. Ja, ja Nijmegen uh, verdienen de grof geld mee, ja. Maar uh, alle vierdaagse mensen, ik wens jullie allemaal succes. Heel veel succes. Maar de matchp, die maakt er misbruik van. Ja, vind ik wel. Alles is duur geworden. Mensen belazen elkaar... Normaal is McDonald's al lang dicht, maar nu is hij wel open. In al, uh, in al uh, naaierij. Ja. Oh, okay. we proberen we het vandaag maar weer zo vol te maken. Zo is het. Want? Gaat het moeilijk dan? Ja. Als het droog blijft, dus even heuvelen. Nou, dan was het niet. <lacht> Natuurlijk wel pijntjes, maar als je eenmaal op gang bent, dan, dan lukt dat wel. Waar uh, zijn de pijntjes? Kleine ting. En die kan heel, heel pijn doen, hè? Heel pijn doen, ja. Succes vandaag. Dankjewel. Alles onder controle, meneer? Alles onder controle, jou. Je hebt een fanatieke tred. Ja, nou, ja, dat moet wel, hè? Ja. <laughs> Meteen als u stopt, st doet u uw handen in de zij en zegt van ja. Dan nou ga nou, ik het even vertellen. Precies, ik ben uh, helemaal fris, dus uh, goed getraind van tevoren. Dus uh, dan moet je het vier dagen uh, goed vol kunnen houden. Goedemorgen. Waggel, waggel. Oeh, trapje af. Oh ja, ik ben echt niet. Slapen. Het slapen? En, slapen. Oh, en slapen. nee. Te laat naar bed gegaan? Ja, ik had... Te vroeg opgestaan? Ook. En ik had er ook iets eerder in moeten liggen. En uh, spieren? Rechts niks. Links zit een spier die niet zo lekker zit, maar verder uh, prima. Ja, en daarom wacht u ook een beetje? Ja, <laughs> dat doe ik altijd. Oh, ja. Yeah. Dat <tie> ken ik ook niet, hè? anders had ik het geweten. <tie> <Daarom>. <tie> uh, maar je loopt maar gewoon door die, door die zere linkerspier heen. Die voel ik over vijf kilometer niet meer. Nee, dan, dan ga ik... Uh, yes. Half drie ben ik weer binnen. Dion Staks loopt ook de derde dag van de Vierdaagse. Tenminste, Dion, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Als het gaat met de pijntjes... Ja, nou ja, weinig pijntjes. Wel wat stijfheid hier en daar. Oh, okay. Maar goed, dat kan ook wel. Hè? 80 kilometer in de benen, dan, uh, dan krijg je dat. Ja. En als je dan uh, een nacht gerust hebt, op moet staan... nou ja, dan voel je het dan een beetje. Ja, en, en kun je je daar dan doorheen lopen, door die pijntjes? Gaat het dan weg? Ik merk wel dat een uh, warme douche in de ochtend nu uh, zeer welkom is. En dan uh, nou, zijn de spieren weer wat warmer... En nu ben ik inmiddels alweer zo'n drie kilometer aan het lopen. Dan wordt mijn lichaam ook weer warm en dan gaat het allemaal wel weer. Maar als je dan gaat pauzeren en daarna weer uh, op gang moet komen, ja, dan wordt het toch even wat zader. Hey, volgens mij is het uh, grappig om te zien hoe jij uit je bed klimt, zochtes uh, Dion, op dit moment. Oh. <laughs> Ik ben heel blij dat niemand mee kan kijken. Ja, dat dacht ik al. Ja, nou ja, goed. Het, het valt nog meer als ik het vergelijk met, met andere jaren. Maar uh, ja, ja, die stijfheid, jij ja, houdt het ook niet tegen, hè? Nee, nee, dat is hoor. En vandaag de derde dag. Um, je zei gisteren, gisteren was een wat, wat saaiige dag. En daarom um, is dat ook zwaar vandaag. Um, de heuvels, en dat is mooi, hè, maar ook zwaar lijkt ja, nou ja, gisteren inderdaad, ik ga het al een wat zwaardere dag. Dat merkte ik ook. De laatste tien kilometer waren voor mij uh, toch wel een beetje afzien. En uh, dat was voor mij gewoon even verstand op nul en uh, hard doorlopen. En misschien ben ik iets te hard gegaan, waardoor ik nou wat, uh, wat spierpijn heb. Ja, vandaag die, die heuvels, ik vind het heel erg leuk, want de omgeving is mooi, in de sfeer is leuk. En natuurlijk heb ik nu met die laatste twee heuvels iets van, nou, daar uh, nou mag het wel een keer over zijn. Maar. Uh, Persoonlijk vind ik die derde dag natuurlijk de intocht is leuk... maar de derde dag is ook uh, ontzettend leuk om mee te maken. En die heuvels, hè? want dat is natuurlijk echt geen vergelijking met uh, Galibier. Voel je ze wel in de kuiten? Tuurlijk. Ja? maak <laughs> ja, je, vond je het nou heroïser dan het is? <laughs> nee, ja, goed. Kijk, het klimmen vind ik dan wel weer meevallen. Mee maar het afdalen, dat, uh, dat voel ik uh, wat meer. Uh, vooral om de druk op de schenen... Die kuiten, dat, dat, dat komt wel. Maar uh, ja, de, schenen, dat, uh, oh, de schenen, dat ga je wel voelen. Ja, oké, okay, dat is met naar beneden gaan. Goed, Dion, uh, we zijn bij je. In gedachten. Ja, kunnen we Hartstikke makkelijk, fijn. Kunnen we makkelijk zeggen. Veel <laughs> succes, we bellen morgen ja, weer. dankjewel, hè? Oké, okay, da doei. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Ja, dan moeten we toch even naar het FD, het Financieel Dagblad. Natuurlijk daar veel aandacht voor de Eurotop. Merkel en Sarkozy op de voorpagina. Onder hoog spanning hebben zij zich moeten voorbereiden op de top van vandaag. Zo schrijft de krant. De top moet een succes worden, zo zegt voorzitter van de Europese Commissie Barroso. Anders zullen de negatieve effecten in alle hoeken van Europa en daarbuiten voelbaar zijn. Ook okay, Oké, wintjes, ja. voorzitter van VNO-NCW. Werkgevers uit zijn zorgen in de krant. Het belang voor Nederland, de belangen voor Nederland zijn enorm. Volgens hem is de Tweede Kamer zich daar niet echt van bewust. Als de eurozone uit elkaar valt, wordt het een drama. Vooral voor de Nederlandse export. Door de opstelling van de PVV heeft minister van Financiën de jager maar weinig speelruimte bij de onderhandelingen. Hoe dan ook, concludeert het FD, de gekozen oplossing zal in ieder geval duur en ingewikkeld worden. Op de voorpagina van Trouw een foto van Sarkozy en Merkel die elkaar net even gedag zeggen. Een mooie foto, heel dicht bij elkaar. Bijna op de mond gezoend. En in de Telegraaf nog een aardig detail over hoe dat gisteravond gegaan is. Want gisteren vloog de Franse president Eilings naar Berlijn, omdat ze er over de telefoon niet uitkwamen met elkaar. Eh, onder het genot van gebraden eend en aardappelpuree... werd vervolgens de toekomst van de euro beslist. Dan naar Schiphol, daar wordt het personeel elke dag belaagd. De reizigers reageren oververhit en ook agressief op het grondpersoneel. KLM-medewerkster vertelt in De Telegraaf... dat ze zelfs over de balie heen wordt getrokken... als ze passagiers wijst op de extra koffer, koffer, kosten voor een te zware koffer. Om te voorkomen dat het personeel thuis ook wordt lastiggevallen, verwijdert KLM nu alle achternamen van de naamboordjes. Oorzaak is volgens een medewerker de toenemende drukte op Schiphol. Irritaties nemen dan toe, vertelt ze aan de krant. Ook lijken reizigers zich veel meer bewust te zijn van hun rechten. Of dat denken ze in ieder geval. Er wordt getierd en gescholden, en soms vallen er zelfs klappen. Volgens de Marceau zijn er niet alleen problemen bij het inchecken... maar ook in de winkels op de luchthaven hebben mensen steeds minder geduld. Het Algemeen Dagblad schrijft dat patiënten het Maastad ziekenhuis mijden vanwege de bacterie. Andere ziekenhuizen in Rotterdam krijgen steeds meer patiënten... omdat het Maastad ziekenhuis gemeden wordt. Inmiddels zijn die andere ziekenhuizen in de regio bang... dat de bacterie met de nieuwe patiënten meekomt. Het Ikazia ziekenhuis test daarom nu alle nieuwe patiënten... en plaatst hen in isolatie. De plattelandsjeugd mept eerder dan de jongeren in de stad. Alcohol leidt in de provincie sneller tot een geweldsdaad, schrijft de pers... Ze baseren zich op een onderzoek onder ruim 5000 jongeren... over de alcoholcultuur van plattelandsjongeren. Maar het is niet alleen omdat ze meer kunnen drinken dan de Randstadters. Ook bij een gelijke inname werden de jongeren uit de provincie toch agressiever. Volgens de onderzoekers is bier drinken toch wel een kernelement van de plattelandscultuur. Een Haagse grens in het verre Afghanistan in Kunduz lopen de trainers op eieren... om de pers te tonen dat de wensen van de politiek worden geëerbiedigd. Want, zo schrijft de Volkskrant, zelfs een demonstratie de kop indrukken... mogen de door Nederlanders getrainde politiemensen niet wel als ze worden aangevallen. Want dat valt weer binnen het mandaat.